Dus ja, die grens vinden, dat is heel erg moeilijk. Het is niet dat je even een bochtje doordrift, of even, euh, zoals op zandvoort, of even de grindbak ingaat, want je zit gelijk de betonnen muur in daar. Ja, kennen we vanuit indie-races, hebben ze daar hebben ze sporters. Wordt daar ook al mee gewerkt in de indie lights? Ja, ja twee of drie sporters per race die uh, alle hoek en gaten van het squee in elkaar in de gaten houden. En dan hoor je van, ah, hij zit onder, jij zit onder, jij zit onder. Je. Want die kleine spiegelsjes trillen een beetje te hard met 300 om, om wat te zien.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 Dat was David Guetta met Delirius. Nog meer Dutch GT4 geweld. Junior Strauss over zijn eerste race. We hebben Den Otter en ook nog de Ponsen aan het woord. Ja, je had Paul. Maar uh, dan komt het echt in de laatste ronde. En dan pak je uiteindelijk nog de winst. Ja, echt hè. Dat <laughs> uh... is wel heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik, ik was al gewaarschuwd voor de start. Want er stond een G-Net daarnaast. Dat was een hele lichte auto. En die Aston Martin waar ik in rijde, zit een flipperbak in. Net als een Schumi's Ferrari vroeger. Ik kon gewoon uh, schakelen.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 GT4, smaakt het toch nog even naar meer zo'n beetje? Zo'n wedstrijd als deze? Ja, smaakt zeker naar meer. Gelukkig hebben we er drie in één, in één, weekend, in één raceweekend, dat vind ik leuk. En um, nou, ik hoop dat ik nog een keer wat andere races hier met de GT4 dit jaar mee kan rijden als ik niet in Amerika in de Firestone Indy Lights hoef te rijden. Je zult zien, dankjewel. Dank je.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 Uh, of sorry, Bosuit. Uh, waar ik gewoon echt grippen, uh, Je zag het misschien ook, ik was zeg maar, iedere keer uh, bij Bosuit uh, lag ik helemaal af. En dan uh, was ik uh, eigenlijk bij, uh, uh, bij de commo zat ik er weer. Uh, of al eerder dat ik alweer op inhaal uh, pees. Dus, uh, dus er zit zeker meer in. Je moet eventjes we moeten even kijken hoe ik die grippen daarin die eigenlijk toch een hele belangrijke bocht beter kan houden. En ik denk dat er ook nog zeker een betere kwalificatie in zit. We hadden wat rommelige vrijdag een remproblemen. Uh,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 een competitieve auto hebben, maar de uitstraling nog van, niet, van nul. Maar uh, ja, ik zag hem uh, gistermorgen en uh, nou, hij lijkt heel veel op de Brown, de Formule 1 Brown. Ah, en die doen het goed, dus uh, daar heb ik me bij aangesloten. Oké okay, uh, Marcel, heel veel succes en uh, we zien je ongetwijfeld vanmiddag is de eerste raceholder. Daar gaan we je volgen. Ja, dankjewel. was younger I kinda liked a girl I knew She was mine and we were sweethearts zijn in ontvangst genomen, maar je reed ook wel, uh, op een gegeven moment wel heel erg los.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 Goed, dankjewel voor het ja, oké. Okay. Yeah. Like lava, heated like a sauna nah. Penetrating through your body arm, muh. Rhythmically, we massage ya. With hip hop mixed up with sun, With What's up, but So, yes, yes, y'all. Yo. You know, we never stop, we never rest, y'all. The black and will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, ya. say it. But tab rock rhymes uh. One, two, three, four, several times uh. Heavy rotation played by every kind uh. Radio station blessing every mind uh. We crossing boundaries like every day Do-wop it, bobby it, bop the R and the B We got, we got tab magnification, Tab magnify like every day uh, yes, yes, uh. y'all You know we never stop, we never rest, y'all uh. The black bees are keep it funky fresh, y'all uh. And we won't stop until we get y'all uh. Till we get y'all uh. Say it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 Maar hoe reageer je dan als team erop, eh, ondersteunen en zeggen van nou eh, die plek is gewoon voor jou en eh, verder niks aan de hand, vertrouwen geven zodat hij in ieder geval niet moet overhaasten om snel weer te herstellen? Nou kijk we hebben natuurlijk, eh, eigenlijk was het paas al bijna tegen beter weten in wat betreft zijn gezondheid. En...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 Ja, kijk, Ken Melroy natuurlijk al heel erg lang en hij heeft wel wat mooie dingen laten zien in het de, de anderhalf seizoen dat hij Vim Lefort heeft gereden in de ZT-klasse. Alleen uh, ja, zonder testen met Paas aan de start te uh, komen hadden wij niet verwacht dat het zo zou gaan.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 Uh, valt jou nou als uh, speaker hier ook nog het een en ander op aan de sport zelf? Uh, is, is het toch uh, weer even uh, weer wat uh, veranderd uh, ten opzichte van al die andere jaren? Nou, ik heb het voordeel dat ik sowieso alles al keek. Ik, ik, ik, ik kon, Uiteraard. Ja, als, als er gereden wordt, dan uh, ben ik er wel bij. Maar wat je wel heel goed ziet is uh, de dynamiek, zeker in de GT4 tussen die auto's. Dat valt je zo makkelijk op nu. Dat, dat een Porsche meer van zijn banden vergt dan een BMW. En uh, Dat zijn wel hele mooie details die... die als je dat gaat begrijpen, je ook wel weer in je commentaar veel beter gaat, uh, naar voren gaat helpen. Dus daar ben ik wel, uh, ik, vind, ik word er wel beter van. Ja, ja Nog even terug uh, je commentaar, Eurosport en hier op het circuit. Hier heb je veel meer inzicht, overzicht op hetgeen wat gebeurt. Hè? Want we lezen wel eens op uh, verschillende forums, Ah, de commentaar is niks, daar en zus. Maar verklaar eens waar jij op mag kijken om een verslag te doen. Ja, maar die fora was voordat ik er was natuurlijk, ja, ja, dat stellen nee, we bij. Ik heb het niet over jouw uh, naam, maar nee, nee. De, maar, maar je weet wel hoe ja, ik het bedoel dat, dat je even uitlegt van, ja, dat jullie eigenlijk maar over heel beperkte middelen beschikken om toch het verslag te moeten doen. Je hebt een schermpje van 20x20 uh, 20. en dat is het. En als je geluk hebt, uh, live en dat is het. Dus uh, daar moet je het mee doen. Uh, ik ga naar de toren. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, nou zo, je zien. Hè? Dit was Pits en Perlok voor Pinkster Races 2009. Het raceprogramma voor het komende uh, maand juni ziet er als volgt uit: op 7 juli de DNT Super Race weekend, tussen 12 en 14 juni de Masters of Formula 3. en we maken ons ook al op voor 19 juli de DTM. Dit zijn perk wordt gemaakt door Jaap Koper, Willem van Densen en Anders Amberge. Tot de volgende keer bij. Pitsen!